Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Rotterdam gaat verkeershufters harder aanpakken. In bepaalde wijken is er vooral in de zomer veel geluidsoverlast. Van getune auto's en optrekkende scooters vertelde deze inwoner al eerder. Het is echt verschrikkelijk. Altijd mannen, ook. Die gewoon echt langskomen en een soort van performatief de auto willen laten zien. De motoren zijn eigenlijk het heftigst. Ja, de auto's ook, maar de motoren maken echt heel hard lawaai en ook echt heel gevaarlijk. De gemeente wil nu boa's inzetten om dwangsommen op te leggen. En dat kan oplopen tot 3000 euro. Als de verkeersasos dan weer de fout ingaan, dan moeten ze dokken. De provincie Gelderland wil wolven op de Hoge Veluwe toch met paintballgeweren gaan wegjagen, ook al heeft de rechter dat verboden. Willen ze doen bij wolven die te dicht bij mensen komen? Ze gaan een kleine aanpassing doen waardoor ze denken dat het toch kan, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. Ze worden bijvoorbeeld geen roze verf meer gebruikt, maar kleurloze kogels. Zo moet worden voorkomen dat de wolf verstoten kan worden door de eigen roedel. Er kan wel weer bezwaar worden gemaakt tegen het plan. Een natuurorganisatie zegt dat al te gaan doen. Duo moet per direct stoppen met het gebruik van een algoritme bij het controleren van studenten met een uitwonende beurs. Dat wil onderwijsminister Dijkgraaf na het onderzoek van mijn collega's. Van NOS op 3. Daaruit bleek dat vooral studenten met een migratieachtergrond eruit werden gepikt. En Duo wil nu gebruik maken van steekproeven. En een bijzonder moment voor magneetviser Dylan uit Zoetermeer. Hij is nog niet zo heel lang bezig met zijn hobby en na fietsen en scooters ving hij deze week een Amerikaanse handgranaat. En hij mocht hem ook nog eens zelf met een druk op de rode knop tot ontploffing brengen. 3, 2, 1. Nice. Ja, een hele grote explosie was het dus niet. Eigenlijk wilde Dillen de granaat mee naar huis nemen. Maar hij zegt blij te zijn dat hij dat niet gedaan heeft. Want dat is super gevaarlijk. Het weer de komende uren is het nog bewolkt. Maar wel boven de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan maximaal 28 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM? GSM. Met nu zie het.